Regel mee met Elvoning. Rijn, Een voordelige iPhone bij je simonly.checkclubbaren.nl. Doen. deze week in de bonus. AH conferanspeer of Elstar los per kilo voor 99 cent. Alle AH Greenfield stoofvlees per 100 gram voor 1.19. Alle Campina langlekker literpakken 3 stuks voor 3 euro en Lipton 1 plus 1 gratis. De meeste de beste aanbiedingen.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 De Nederlandse leger is op allerlei manieren op zoek naar nieuwe militairen en mikt nu op scholieren die na hun examen een tussenjaar nemen. Ze kunnen vanaf september volgend jaar aan de slag. Ze krijgen eerst een korte opleiding en gaan daarna acht maanden aan het werk. Het kabinet hoopt dat ze na die periode blijven plakken in het leger. Minister van Sport Connie Helder heeft in het vragenuurtje beloofd... dat de kabinetsdelegatie die het WK in Qatar bezoekt... daar niet heen gaat om een feestje te bouwen. Ik denk dat soberheid in zijn algemeenheid hier gepast is. Ik ben zelf ook een vrij sober persoon. De minister kan nog niet zeggen of ze zelf naar Qatar gaat. En het is onrustig in Brazilië. Aanhangers van Jair Bolsonaro... kunnen het niet hebben dat hij de presidentsverkiezingen heeft verloren. Ze blokkeren in het hele land belangrijke snelwegen, zoals bij Rio de Janeiro en Sao Paulo. Een rechter heeft de politie nu opdracht gegeven... om de wegen schoon te vegen. 5.38 weer nog. Kans op zonde, aan de kust wat regen. Vanavond en vannacht vooral in het noorden een bui en het koelt af tot 10 graden. Morgen zon, minder wind en ietsje frisser. En vormt het weer in jouw regio. Ga En dan verkeer, Jelten. 32 files, dit zijn ze langer dan 16 minuten en die met een bijzondere oorzaak. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld... door een auto met pech, 26 minuten. A2 Maarse-Ouderijn tussen Maarse en Ouderijn... op de hoofdrijbaan een file van 16 minuten. En op de A2 Amsterdam-Utrecht voor Breukelen staat 19 minuten. A2 Ma Maarse Den Bos tussen Utrecht-Papendorp en Nieuwegein-Zuid op de parallelbaan daar door een auto met pech 18 minuten file en de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Ippenburg en Den Horen staat 22 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 25 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht is een ongeluk gebeurd, staat een file van 6 kilometer met een extra reistijd van 51 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Bildhoven en Lunette 20. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond 17 en de A37 Hogeveen-Knooppunt-Holsloot voor Hogeveen-Oost door een auto met pech een half uur file. Flitsers op de A2 bij Vught bij 122.7, de A6 bij Jouren bij 310.1, de A15 bij Hoogvliet 47.6 en de A50 bij Heerde bij 225.0. De A58 daar een controle bij Bergen op Zoom 102.7 en de A73 bij sint Odiliënberg bij 12.9. Ja!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 5-3-8 Middagshow! Vier uur geweest, welkom David Guetta. zometeen. eerst One Republic. Yeah. Yeah. Trying to rob myself of something, you just trying to get away. Middagshow met Frank, bekende Jessica haar grootste verslaving aan ons. Ik ben 68 keer naar zondag van Oranje de geweest. Werd ons gesprek met dominee Gremdaad plotseling onderbroken door een sprekende pop. Met Bert. Zag Jelte door het lekkere weer meisjes met korte rokjes fietsen. Wat lekker hè? En Jack van Gelder heeft na lang wikken en wegen eindelijk de grote vraag aan Frank gesteld. Ja, Frank, ik wil jou ten huwelijk vragen. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat. Dit is jaargang 1, seizoen 1, aflevering 39. Veel plezier. Dames en heren. De middagshow. Het is dinsdag. Het is 1 november 2022, maar dat wist jij vast ook wel. En een hele goede middag. Ik ben even lekker naar de zonnebank geweest net. Ik dacht, het is <lacht> lang geleden dat ik de zon heb gezien dat het lekker weer is geweest ja, in Nederland. Nee, wanneer heb je nou de kans? Hè? Nou, precies ja. Het is heerlijk weer geweest. Lekker zeg hé. Hey. Ja, het is wel even opladen. Dat oh, heb ik dan, he. lang niet gedaan. Maar vind je niet altijd een beetje stinken ook? Ik vind het altijd een beetje... Ja, je krijgt er een gek geurtje van. Ja, en er ligt ja. altijd zo'n plasje dan op de zonnebank. Ik vind het altijd een beetje viezig. Ja, je krijgt zo'n uh, ringetje bij je billen. Heb je dat ook? Dat daar waar je met je billen ligt, daar word je niet bruin. Nee, dat is een beetje een tostijzer. De strepen krijg je erop. En ze zeggen dat het niet zo gezond is ook. Hè? Nee, nee, nee, nee, maar even in tien minuutjes kan wel. Oh, ik vond het zo lekker. Ik moest wel denken aan die periode dat iedereen me altijd Frank Zonderbank noemde. Weet je dat ja. Nee, maar jij stond er ook echt om bekend. Maar de, de, op een of andere manier heb jij een soort pigment. Dat is, dat, is, ja. dat is niet normaal. Ik word ontzettend snel makkelijk bruin. En ik ga helemaal niet zo vaak naar de Zonderbank. Maar ik moest er wel aan denken. Want het was namelijk diezelfde Zonderbank waar ik nog wel eens kwam. Dat ik daar... Uh, dat ik dat iedereen zei, ah oh Frank, je bent al zo bruin. Frank Zonderbank, dit en dit en dat. En dat ik, dat ik inderdaad in die tijd een keer erheen ging. Maar dat voelde bijna alsof ik stiekem ging, weet je wel? als je echt over je schouder kijkt... Ik nou wel een, dan een beetje al, Als niemand maar ziet ja. dat ik naar de zonnebank ga... dan krijg ik dat weer de hele tijd. Maar echt een gemeen, gemeen gezonde tint, heb je. Dus ik loop de zonnebank in komt uit de zonnebank de receptioniste van 538. -bank. Yes. Dat wil je niet. Dus ik sta daar met die receptie dat hele verhaal te doen van... ja, ja iedereen denkt dat ik altijd naar de zonnebank ga, maar dat is helemaal niet zo. Maar het wordt nu ook een heel ongeloofwaardig verhaal. Dat, dat, dat had ik ook. Ik ben hier echt een jaar niet geweest. Vervolgens gaat de telefoon bij de receptie, neemt die receptioniste op... en die zegt, Frank, het is voor jou. Hou op. Is niet nee. is waar, ja. Is niet. Die, die receptioniste van 538, die loopt weg en die denkt... nou, die Frank, die komt hier echt iedere ja. dag. Die wordt hier zelfs gebeld. Dit zijn wel verhalen die alcoholisten vertellen over drinken. Ja. Ja. Het was namelijk nou ook helemaal niet voor mij. Nee, maar ik weet nog dat ik er heel slecht op stond. Maar goed, uh, ik heb weer een uh, ja, lekker uh, fris fruit. Die dat ziet er goed uit. Frans, ja, dankjewel. En we gaan hem aftrappen en aanduwen. Het is uh, de middagshow hier op 538. Het is 13 minuten over vier. Hallo allemaal. Met Frank Gooi je haren los en je werk adios, Want de middagshow begint Met Frank Doe nu maar je ogen snel dicht Want Frank die geeft een natte kus Lekker, She just moved right up the clock for me And oh. she got the hots for me The finest thing I ever see. seen oh no, no She got a man and a son though Oh, but not so clear Cause I wait for my cue and just listen Play my position like a show star Pick up everything, I'll be hitting And in no time, I, I better make this With her mine, I, For sure, cause I, I never been the type to Break up oh, a happy home. But uh, it's something about baby girl I just oh, can't leave so alone So tell me mom What's it gonna be? She said You don't know what you mean to me on. you I, I never, never say it. a word I know how niggas start acting trippin' I uh -huh. heard about the girl No way Hey mm -hmm. I look over no day, day. No way, no game, hey. You can see, but uh, I like your steeze, your style, you're holding me the way you come through and holler and swoop me in, it's too Now that's gangsta, and I got special ways to thank you, but don't you forget it, but uh, it ain't that easy for you to back up and leave another, uh, you and Dirty they got ties for different reasons, I respect that, and right before I turned to leave, she said, you don't know she said, what you want to come me baby. You don't know what you've you been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 me, myself, and I. Seconds of Summer. Me, myself en I. Radio 5 Middag middagshow met Frank. Het is altijd het moment dat we even iemand in het zonnetje willen zetten. Leuk, Ik wil een, een, een, een, een Engels onderzoeksteam eventjes in het zonnetje zetten. In de UK, in Engeland, ja. is er een onderzoek gedaan naar autodiefstal. Ja, geweldig. Ja, wat hebben ze onderzocht dan? Ze hebben negen jaar lang, hebben ze in een straat, hebben ze aan het licht gezeten. Aan de verlichting, aan de lantaarnpalen. En ze hebben nu eens in negen jaar onderzocht wanneer er meer auto-inbraken zijn. Met de lichten aan of uit, wat denk jij? Uit? Natuurlijk, maar dan kun je in donker je gang gaan en kun je een beetje inbreken. Uit onderzoek is gebleken dat er 44% minder inbraken zijn als de verlichting aan is in de straat. Hè? Inbrekers willen dus helemaal geen auto's in als het donker is. Weet je waarom dit? Hebben zij ze na negen jaar achtergekomen? gekomen? Omdat vind ik zien. <laughs> ze kunnen dan helemaal niet in de auto kijken of ze wat liggen. Precies! Dat soort dingen. Dus als jij gewoon voor genoeg verlichting zorgt bij jou in de straat, op de parkeerplaats, dan heb je dus 44% minder kans dat wordt ingebroken. Terwijl ik altijd ik zet hem altijd juist neer zeg ik dit nou goed nee, ik zeg het niet goed nee ik zeg het andersom nee, je, je, zet je auto op een donkere plek in het dat donker, is het. ja wat ik is zoek het. inderdaad altijd bij de lantaarnpaal zet ik hem in en denk ja daar breken ze niet daar kunnen ze zien je moet hem zet dus in een donker steegje. procent minder kans dat er wordt ingebroken Mooi onderzoek, ook negen jaar aan de lampen zitten. Negen jaar? Ja. Mooi, ja, moet je m'n geld voor hebben ook. Ik wil Mia Nicolai en Dion Cooper in het uh, zonnetje zetten. Sorry? Mia Nicolai en Dion Cooper. Ja, tot vandaag had denk ik uh, bijna niemand ervan gehoord. Maar dat zijn twee artiesten die gaan, hebben samen een liedje ingezonden... voor het Songfestival. En die zijn verkozen om ons te gaan vertegenwoordigen in 2023. Vond ik nogal een, uh, een nieuwtje. Ze zijn door Duncan Lawrence samengebracht. Uh, die, die heeft dus blijkbaar deze demo ook gehoord en gezegd: Ja, jullie moeten dit samen gaan doen. En zij moeten het voor ons gaan doen. Dat is toch wel weer een hele grote verrassing. Ik heb een klein stukje van die Dion. Zullen we eens even luisteren? Ja. Leuk. Nou, kan wel zingen, hè? En dit is Mia. Uh, Maar ga ik toch een beetje zuur doen? Ja, eh Maar, maar uh, uh, hou me tegen hè, als ja. het te zuur wordt. Maar niet over de artiesten toch al, we weten niks. Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, uh, we, we mogen ze niet bellen. Nee, ja. En wij hebben iedereen van het Songfestival geprobeerd. Weet je wel, want vandaag is deze bekendmaking. Maar uh, de, de publieke omroep, dus de trossen is dat in dit geval, die, die wil het niet loslaten. Dus het mag alleen maar bij de publieke omroep zijn dat zij gesproken worden. of dat iemand van de jury aan het woord mag zijn. Ja, terwijl Het een van beetje van, lullig van. Ja, Weet je hoe ver het zelfs gaat, Frank? En dan weet je hoe ver het gaat. Zelfs Cortnald Maas wil niks zeggen. <lacht> ja, dat gaat heel dan, ver, dan, inderdaad. Toch? Maar tof, ze klinken goed hoor. Leuk hoor. En Duncan kende ook helemaal niemand hè, voordat hij erheen ging. En wat deed hij het goed? 5-3-8 met de middagshow. Het is 7 minuten voor half 5. De nieuwste van Bluff is dit, en geiken. En we doen wat we kunnen. In de mol. Als ik met je vrij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 Tijdens de Christmas-kortingsdag krijg je 20% korting op bijna alles. Op donderdag 3 november in de winkel en online. Ho, ho, -hollen dus naar Intratuin. 50 jaar weerbericht vanavond en vannacht. Trekken de buien over het land. Het wordt zo'n uh, 10 graden. Dan morgen, dan is het herfst weer. Geregeld zon, het is 15 graden. Verkeer dan, Jotten. 55 files, dit zijn ze langer dan 5 minuten en die met een bijzondere oorzaak. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eembrug en Hoevelaken een half uur door een auto met pech. A1 Amersfoort-Hengelo tussen Apeldoorn-Zuid en Twello een uur file. En op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkerveen en Maarse een half uur. A4 daarna Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden, 38 minuten. A7 Zurich-Groningen tussen Herenveen en Tijnje is een ongeluk gebeurd. De file is 23 minuten. A9, Amstelveen diemel van Amsterdam-Zuidoost door een ongeluk, 16 minuten. En de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Waterberg en Zevenaar, 37 minuten. A20 Groep van Holland-Gouda tussen Industrietrein Spaanse Polder en Prins-Alexander, 32 minuten. A27 breda gorkum voor de Merwedebrug 5. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de Brug over het Willeminnekanaal, daar 22 minuten. Flitsers op de A2 bij Vught bij 122. De A7 bij Wognum bij 34.4. Nog eentje op de A7, maar dan bij Weide bij 7.1... en eentje op de A15 bij Hoogvliet bij 47.4. Da A37, daar staat een controle bij 39.5. Da A50 bij Heerde bij 225.1. En de A73 bij Sint Odilienberg bij 12.9. Jouw hits, hoor je op 538. Imagine Dragons. Medusa. Jouw hits, jouw 538. Ask me a question and I'll try to not reply. on, you know that I'm still asking words. Be honest. Yeah, be honest. Oh, yeah. Too much temptation company, even you I from but you me by surprise and I don't want Now. 5, 3, 8. Middagshow met Frank. Het is twaalf uh, over half vijf. Er komt een beetje een, uh, nou, een verdrietig berichtje hier binnen. Ja, het was breaking news ook. Dit is in, in ja. showbiz nou, is in showbus, dit is best wel groot. In showbiz is dit heel groot. Dit is cult. Dit, is, dit bestaat al zo lang. Uh, koffietijd stopt daarmee na twaalf jaar. Weet je nog Mireille Bacoy, Hans van Willigenburg? Ja, en daarvoor zaten ze, volgens mij, nog, volgens mij is twaalf jaar nu de laatste streak. Daarvoor hebben ze ook nog gezeten. De comeback was twaalf jaar geleden. Meen je dat? Ja, het is, is het wat, bij elkaar nog langer? Het is wel, langer? wel wel twintig jaar, denk ik. Nou, het uh, nieuws komt heel vers binnen hier. Koffietijd uh, stopt ermee. En we hebben Loretta aan de telefoon. Loretta schrijver. Loretta, goedemiddag. Hey Frank. Hallo. Loretta, wat is dit? Wat, ja, wat krijgen we nou? Uh, ja, ik, ik wil zeggen, don't blame the messenger. Maar ik, ik ben de messenger niet, hè. Dus, nee. uh, ik, I don't know. Ja, ik weet wel wat er aan de hand is. Koffietijd stopt. Maar het duurt nog zeven maanden, hè. En, en, en, en waarom? Het valt best wel rauw op ons dak hier? Ja, dat valt het voor iedereen wel. En dat, dat is het ook wel. Maar ja, goed, echt rouw zou als het pas vallen als je echt de horen krijgt van, van, vanaf volgende week. Dus de, dat is wel iets waar ik dan wel weet. Laten we zeggen, het kost ja. van nou ja, het is nog zeven maanden. Dus we kunnen nog zeven maanden hele leuke uitzendingen maken. En dat zijn er best nog een heleboel als je de vijf van week maakt. Maar is jou verteld waarom het stopt? Ja, ja, ja. Komt uh, contract liep af. Oh, okay. uh, dat, is, dat zijn natuurlijk altijd van die momenten dat je gaat heroverwegen. Uh, uh, ja, ik... ik, ik Kijk, het is natuurlijk ook het veranderend medialandschap, kan je zeggen. Hè? Ja. Dus ik hoef het jullie allemaal niet te vertellen. Dus er wordt op, op, op, op kijkcijferniveau wordt er minder gekeken. Er wordt natuurlijk gekeken wat levert het op, wat brengt het. Uh, het is een duur programma. Het is uh, hè, iedere dag live, een uur lang, met alles, met alles erop en eraan. Uh, dus die analyse snap ik wel, Wat, men moet meegaan. Er zijn hele generaties tegenwoordig die helemaal geen televisie meer hebben. Die ja. niets meer weten hoe het TV eruit maar ziet. Maar het brengt ons Loretta, spreken. en dat is zo belangrijk. Wat ja. brengt ons Loretta? Koffietijd. koffietijd! Ik wil ja. de koffietijd geen Loretta. Kijk, ja, koffietijd ik... kan ons gestolen ja, de worden, Loretta. Maakt uit? <laughs> nee. Oh, nee. Kijk voor nee, nee. <laughs> maar, ja, Nou ja. Ja. ja, dan weet ik het ook niet. Dan, dan maar het is wel verdrietig, vind je niet? Nee. Nee. Het is, het is ja, zo ja. legendarisch. Ik, ik heb nog naar Hans van Wille, Wille ja, nou, gekeken. Begonnen. Dat al begon, dus had je nog een CO? CO? Ja, Nou ja, goed. Alles wat waar een einde aan komt, heel veel van waar een einde aan komt, is, is, is, is verdrietig. Uh, dus in dat opzicht kan je zeggen, nou vind ik is het is nog wel fijn dat we nog zeven maanden in ieder geval weten dat we, dat we doorgaan. Ja. En, uh, dat, dat, uh, Heb je al nieuwe plannen? Nee, natuurlijk niet. <lacht> <lacht> ik kan, ik kan, ik, dit is nog nauwelijks tot me doorgedrongen, dus uh, uh, dit, dit, dit, precies wat ik zeg, nou, we hebben in ieder geval nog zeven maanden. Ja. En, uh, en als een andere het, zender belt en zegt, wij willen het wel hebben. Wij willen koffietijd wel ja. hebben. Dat, nou, ja, Nou ja, dat, dat, dat, dat weet ik toch niet. Enorme schok voor de hiphop in Nederland ook. Want jullie zijn vaak het eerste met, met rappers ah, ook, hè? Zeker, ja, ja. maar. Mag ik een ja, soort conclusie? Ik nu al mijn, al mijn street, uh, street wijsheid vandaan Ja, houden. nee, maar je hebt ja. genoeg street uh, credibility, eh, Loretta. Okay, Dit komt helemaal okay. goed. En mag ah, ik dan ja. nog één vraag, zodat we vanavond in RTL Boulevard zitten? Wie was nou de minst leuke met wie je dat gedaan hebt? Met wie ik wat gedaan heb bij Boulevard zitten? Nee, uh, koffietijd. Nee. Nee, ik, ik zit vanavond in Boulevard. Oh, oh joh. Oh, nee. Nou, maar ik Dat dacht wil me... zeggen. Nee, ja. ik, zit er niet, ik zit er niet lijfelijk. Ik ben er uh, telefonisch. Ik ga oh, okay. met Aaron een uh, gesprekje voeren. Maar dan ben ik met mijn collega's, met <laughs> alle vier, de presentatoren, met de eindredactie en met de hoofdredactie, productie, zijn we aan het eten. Oh, dat is toch al gepland sowieso voor vandaag. Oh, dus wat een gek etentje wordt dat eetentje dan. Dat oh, een heel gek etentje. misschien nu wel een beetje mineur. Ja. ja. En, of misschien ja. zijn we toch allemaal even optimistisch... en even blij dat we toch nog zeven maanden kunnen maken. Je moet het ook weer kunnen omdraaien. En wie weet wat er voor allemaal fantastische dingen weer... de plaats het. komen. En trek een in. lekker flesje open. Oh. Ah, dat gaan we doen. Loretta, bedankt dat je ons even te woord wilde staan. De groeten daar allemaal, maken nog een leuk uitzending van. Doe maar tot snel. Ah, oh, Ik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 Waar je een maand lang gratis tanken kan winnen. Beste prijs ooit. Zo tof. Je hoeft alleen maar ja, zelf te gaan tanken, Het bonnetje op te sturen. En dan. is uh, ja, was... één een een prijs, prijs die leuker is. Nee, deze is echt heerlijk. Ja, deze is. Dit je bent de enige blijen bij, bij de tank ja, ja, nou inderdaad. Hij ja. aan te janken. Dat je ook gewoon niet kan interesseren, weet je wel, wat die prijs is. Want nee. het is gewoon toch helemaal gratis. Het uh, enige wat je hoeft te doen is even uh, een keer tanken... en dan uitkomen op 53,80 euro. Sowieso lekker altijd als je op, een, uh, op een, mooi een mooi bedrag eindigt. Probeer het ook, maar het lukt me nooit. Uh, maak er een fotootje van en ga naar uh, 538.nl. En daar kan je dan het fotootje achterlaten... en ook je telefoonnummer natuurlijk, want dan kunnen we je terugbellen. En je bedanken voor uh, het bonnetje natuurlijk van 53,80 euro. En ook blij maken met een maand lang gaat te stinken. Met Laura Stegeman. Laura Frank, 538... Nee, dat meen je. <laughs> en volgens Wat mij super... zit je... Je zit ook in de auto, denk ik, of niet? Want ik hoor heel veel herrie. Ja, ik ben echt net uh, twee minuten uh, geleden weggereden. Dus, uh, en ik ben op weg naar huis. Hoeveel zit er nog in de tank? Nou, ik had eigenlijk net gisteren getankt. Want als jullie op het bonnetje kijken, zie je dat de datum voor gisteren is. Ja, en hoe ver ben je inmiddels? Uh, nou, eh... Uh... Nou, een klein streepje is eraf. Dus ik heb hem oh. nog wel aardig vol. Ja. Uh, we hebben heel goed nieuws. Je hebt uh, je bonnetje ingestuurd met erop 53,80 euro. En nu mag ik je feliciteren. Je wint een maand lang gratis teken bij Argos show. Heel gaaf dit. Echt heel leuk. Ik vond het al heel knap dat ik 53,80 euro had Is gehaald. het ook. Is het, is het ook. Maar ik ja, zou hem nu nou... lekker een versnellingje terug doen. Zet hem maar eens z'n vier ja. op de snelweg. Raam, open, echo aan. Radio nog harder. Kan jou het schelen wat het kost. Uh, je, mag een ma je mag een volle maand gratis tanken. Ik vind het heel erg leuk. En heel tof. En uh, nou, daar komt altijd goed van pas. En uh, nou, ja, als ik ga tanken, ga ik natuurlijk even aan jullie denken. Goed zo. Geniet ervan. Heel veel plezier nog met jullie programma. Yay. Doei. Doei i want you to hold on i want you to stay a million words i don't know how to say i'm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 Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd geprijsd. Probeer deze week de AH Pasta Saus, Naturel of Pistache Notemix gezouten met 25% probeerkorting. Radio is 538. Koning kan naar het WK voetbal. 538 Nieuws ANB. Het kabinet kan koning Willem-Alexander en premier Rutte toch naar het WK-voetbal in Qatar sturen. Een motie van D66 en de ChristenUnie om dat tegen te houden kreeg niet genoeg steun. De twee regeringspartijen vinden het beter als alleen buitenlandminister Hoekstra en een mensenrechtenambassadeur gaan. Een van de drie klimaatactivisten die actie voerden in het Haagse Mauritshuis zit nog zeker tot vrijdag vast. Hij moet dan naar de rechter. Twee andere verdachten krijgen hun straf morgen al te horen. Ze hebben ervoor gekozen om hun zaak af te laten handelen door een snelrechter. En dat wilde die derde dus niet. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro legt zich toch neer... bij de verkiezingsuitslag en vecht zijn verlies niet aan, zegt een minister. Of zijn aanhangers het ook accepteren is afwachten. Ze blokkeren in het hele land snelwegen. Bolsonaro wordt opgevolgd door Lula da Silva... die de verkiezingen met de hakken over de sloot won. En je hoorde het net al bij Frank en Jelte... RTL 4 stopt eind mei volgend jaar met koffietijd. Er zijn te weinig kijkers en dus stopt het ochtendprogramma na twintig jaar koffietijd begon in 1994. Dat klonk toen zo. Zeven jaar later verdween het programma, maar in 2010 maakte het een doorstart. Vijf 38 weer nog vanavond en vannacht, vooral in het noorden een bui... en minimumtemperatuur van rond de 10 graden. Morgenperiode met zon en wat wind, minder wind. Het wordt dan 14 graden en meer weer op Weer.nl. En dan bekeertijd. Het is druk, 79 files. Dit zijn ze langer dan 13 minuten. En die met een bijzondere oorzaak. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Eembrug en Hoeverlaken 35 minuten. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apeldoorn en Maarsen staat 3 kwartier. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Vechel en Empel door een ongeluk daar 24 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden, 38 minuten. A7 Zurich-Groningen tussen Jauren en Tjallebert door een ongeluk een kwartier. En op de a 12 Den Haag-Utrecht tussen Malieveld en Soetermeer Centrum, 17 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Waterberg en Zevenaar... een file van 39 minuten. A12 Utrecht-Arnhem voor Veenendaal 13... en op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Lunette 3 kwartier. De A32 Heerenveen-Meppel tussen Steenwijk-Noord en Steenwijk... door een ongeluk daar 13 minuten. En flitsers op de A2 bij Vught bij 122,7. Een controle op de A7 bij Marem bij 171,9... en op de A15 bij Hoogvliet bij 47,2. De A37 bij Zwarte Meer 39,5. De A50 bij Heerde 225,1. En A73 bij Sint-Odilienberg bij 12.9.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 bestellen op simpel.nl. Beko drogers. Nu tot 100 euro cashback bij MediaMarkt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel Fit. Ja ja, 538 middagshow met James Hype zo meteen Jason Derulo komt er ook aan eerst Benson Poe en In the Stars.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 It's like I buried my faith with you. I'm screaming at the God I don't know if I believe in, 'cause I don't.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 It left the rest in peace Echt nul. Nee, och, maar, ach, je wordt het nou ook altijd maar een beetje snel proberen te vergeten, heb ik de indruk. Ik uh, had eigenlijk mijn kennis uh, uit de films. Dus uh, ik dacht eigenlijk dat het met gillende banden, sirenes, naar het ziekenhuis was. Maar het viel zo mee. Het was in zo'n rust is die bevalling gegaan. Tot ik vandaag een, een verhaal las van uh, Cindy Otte uit de Belgische gemeente Ham. Die heeft iets meegemaakt. Cindy, goedemiddag. Goedemiddag. Hé, hey Cindy. Allereerst even, hoe is het met je? Uh, het gaat goed eigenlijk, ja. Okay. En ook met kleine Janne? Ja. ja, zeker. Ze doet het heel goed. En ook, uh, en ook goed met iedereen bij de Ikea? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan nu moet jij maar even in geuren en kleuren vertellen, Cindy... Uh, wat jou is overkomen, wat je man is overkomen... en wat Janne is overkomen. Ja, dat is goed. Um, ik had eigenlijk al... Uh, wij gingen een thuisbevalling doen. Uh, ik was eigenlijk al 41 weken zwanger van Janne. Dus ik was wel een beetje over tijd. Um, en dan hadden we gezegd, we doen het thuis. En toen had ik al 26 en half uur weeën. Ik had die thuis opgevangen, maar het schoot me niet op. En eigenlijk raar, omdat mijn vierde kindje was. Maar ze zeiden, van, ja, dat is een sterrenkijkertje, dus dat kan langer duren. Ik denk, oké, okay, dat is geen probleem. Dus gewoon alles opgevangen. En uh, op een gegeven moment brak mijn vruchtwater thuis. En toen zei de vroedvrouw... Oh, die heeft in het vruchtwater uh, kaka gedaan. Nu moet oh. je naar het ziekenhuis. Oh ja, ja, ja. Mm -hmm. Ja, ja. en toen zijn we eigenlijk uh, vertrokken naar het ziekenhuis. De voetvrouw is dan bij de andere kinderen gebleven. <coughs> en toen onderweg uh, naar het ziekenhuis, op de Autostrade, Toen voelde ik die weeën overgaan, al in persweeën. En toen dacht ik van, oh, ja, van, van dit is niet goed. Niet op de autostrade." En ik voelde het branden echt zo. Ja, hè, zo die ring of fire, zoals ze zeggen. Hè. De, dat voelde ik echt... Dus ik wist al hoe laat het was. Maar ik wilde dat nog niet direct tegen mijn man zeggen. Uh, dus ik was gewoon in alle stilte aan het opvangen... en gewoon proberen tegen te houden. Maar ja, dat is niet gemakkelijk. Nee. Ja, dan toch... Uh, toen we de autostraden dan afgingen... toen heb ik het wel onmiddellijk gezegd. Want ja, toen kon ik het echt niet meer houden. Ik zeg, ja, ik zeg, je moet nu aan de kant gaan. Hè. Ik zeg, want ik kan niet meer, maar wij konden nergens niet aan de kant. Zo, hè. Dus ja, dat was gewoon op, ja, op de baan. Gewoon zo goed als mogelijk aan de kant. Pechpinkers op. Hij had zelfs geen tijd om uit te stappen. is hem zo het lichtje aangedaan, want het was nog een beetje donker. Mijn broek probeer af te trekken, want dat was allemaal niet zo gemakkelijk natuurlijk. Ja, ja. Hè. Je zit daar in een kleine ruimte. Het oh, was helemaal naar achter. Ja, en Voor de toen, IKEA was dit, hè? Uh, ja, dat was zo langs Ikea zo. Ja? De, de baan er langs, als dus je net vanuit de straat afkomt. Dus eigenlijk op een, een ring, een drukke ring eigenlijk. Ja, Ach. <laughs> ja, ja, ja. En toen, uh, ja, toen had hij dan mijn broek en toen was eigenlijk het hoofdje al daar zo. En uh, ja, toen heeft hij eigenlijk het hoofdje zo uh, vastgehouden. En bij de volgende perswee heb ik dan ja, meegeduwd. En hij heeft dan uh, ze eruit gehaald eigenlijk en op mij gelegd. Serieus? <laughs> ja. wow, wat een verhaal. Ja. Maar wat, wat is jouw man een held? Ja, echt waar. En jij ook veel... trouwens, hoor, daar niet van. Maar ja, ik zou dankjewel. het als man ook gewoon even niet weten dan hoor. Maar hij wist nou, precies ja, het, wat hij het moest het doen. Kinderzitje zetten en terug naar huis te rijden. Ja, ja dat ja, is ja. normaal gesproken wat je doet. Maar wist hij zo goed werd en, en jij ook wat je moest doen dan? Ja, ik ben wel uh, verpleegkundig in opleiding. Ja. En hij is politieagent. Dus ja. Allebei, dat helpt wel natuurlijk, ook dat ons vierde kindje is, zo van ja, was het wel iets van, oké, okay, we kunnen wel rustiger blijven eronder. Ja. Maar ja, toch, natuurlijk, ja, het is wel uh, even uh, verschieten, hè. Oh, yeah. ja. dus, dus je had daar in de auto, langs de Ikea, bij de ring, in één keer Jan in je handen? Ja, klopt, klopt, ja. En, ja. en, en dan, bel je dan meteen met een ambulance, of knip je al die nee, navelstrik nee. door, ga je naar huis, of wat doe je? Uh, nee, wij zijn dan, want ja, we hadden zoiets van ja, ze is er nu toch? Hè? Van ja, oké. Okay. Dus uh, wij hebben gewoon, ik heb ze dan wat dichtgedekt, hè, dat ze geen ja. kou had of zo. Mijn man is dan gewoon onmiddellijk doorgereden. Ze hebben ons geparkeerd voor de spoed. En toen is hij gewoon heel rustig binnengegaan. en heeft hij gezegd zo van ja, de baby zit in de auto, maar ja, ze hadden dat dan niet direct hoor, wat ze, wat ze bedoelden. <laughs> en toen uh, zei hij van ja, um, de baby is net geboren in de auto. En toen verschot ze zo, oh. Natuurlijk. Ja, ja, een beetje paniek, uh, direct gebeld. En ik denk nog geen twintig seconden later stond er zo zes man buiten. Met allemaal uh, tassen en zo, allemaal dokters en verpleegsters. En ja, dat was wel even zo alsof we in een film waren. Hé, hey, even hey, Cindy terug naar de vroedvrouw, hè? Want is het niet ja, ja. gek dat ze jullie weg heeft laten gaan? Uh, ja, omdat zij ze, ze dacht van ik zat nog maar aan vijf centimeter toen ik vertrok. En dat gewoon, ja, ze had dat ook nooit verwacht. Want nou ja. zij zei eraf ook van ja, goh, als ik dat had geweten... ja, had ik jullie nooit laten vertrekken niet meer. Of ja, nee. of ik was meegegaan op zijn minst, Ja, maar, nee, maar ik, ik denk ja, dat ik ja. het weet. Het is het Belgisch wegdek geweest. Het zijn al die hobbels geweest. daarop ben je <laughs> ja, in één ja. keer natuurlijk ja, ja. versneld, hè? Ja, ja, het zal zoiets ja. zijn. Nou, Cindy, het is een ja. beetje een mannenvraag, hoor. Maar ik, ik wil het toch even weten van al nee, die mannen. Ja. die zijn Wat? Niet hoe het met de auto is. Hoe is het met de auto? De auto is goed. <lacht> <lacht> oh, die heeft het gelukkig overleefd. Dus uh, ja, eigenlijk wel. Ja, Woende Woendebampje erin. <lacht> ja, ja. Cindy, geweldig. Geniet van elkaar. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Dankjewel, hoor. Dank dat je het even wilde vertellen bij ons. Ja, zeker. Dankjewel. Wat een vrouw. 17 over vijf. 5-3-8 Met een middagshow Met Bart die lacht Tot het einde van je dag Leg je werk maar neer Van altijd een andere keer Het is tijd voor dan Frank Jelte De middagshow op 5-3-8 What did she say? j j j j j j You did. What you say? Jason, the wool loan. That is all for the best. Because it is. I was I so wrong, for so long gone. Change nothing, change Chance to so be a man. Oh. Cause when the Tell me tell me what you say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 Die skit, 50 jaar. Kijk, we zijn natuurlijk altijd heel erg research. Ja, over. dat moet je wel even weten. Dat ja. Voordat wij zo so no spelen, zijn we altijd druk bezig met de vraag. Natuurlijk. Ja, ja. Want uh, dat is belangrijk onderdeel van het, van het spelletje. En, en Jelte die gooit even iets ja, over de schutting zo net, snel. Kijk, je komt natuurlijk ook allemaal op hele gerenommeerde websites... Met, uh, ja, waar, waar wetenschappers onder elkaar feiten met elkaar delen. Maar dit is een hele mooie. Ja. Maar als jij Viagra bij het water en de planten gooit... dan blijven ze langer overeind. Ja, kijk, bloemen gaan natuurlijk in feite dood als je die in het water zet. Maar ik, ik ja, lees, nee? Ik lees net het verhaal dat ze een week langer leven als je de Viagra... Wauw! Gewoon... Wow. Yeah. Okay. Nou, dat wordt niet de vraag. Nee, dat, zo... nee, nee. dat wordt het niet. We, we hebben een andere voor je. Maar bellen voor sushi voor twee vanavond. 0909-3000-538. Sushi. sushi so no, de laatste moet het weten. Anders kan er niemand van daar sushi eten. Sushi. So no, de laatste moet het weten. Anders kan er niemand van eten. Ja, en zorg ervoor dat je binnen de klok belt, hè. En dan hangt het af van de laatste. Hallo met Frank. Hey, mijn Hey, je maakt kans op sushi. Hallo met 538. Hey, met de Varen. ervaren. Ook jij maakt kans yes. op sushi. Hallo met 538. Hoi, met ben Goed zo, middagshow met Frank. Sushi. Lekker hoor. Hallo met Frank. Hoi, is het met z'n Je maakt kans op sushi. Hallo met 538. Hoi, ik ben Je maakt kans op sushi. Hallo met 538. Hi, Hallo, met Annie, ja. je bent de laatste. Hé, hey, nu alweer. alweer. Alweer? Ja, Mario die we vorige week ook aan de lijn. Nee joh. Dat bestaat niet. Oh, was ja. je toen ook de laatste? Oh. Ja, ook de laatste. En, en is het toen gelukt? Ja, Waren die kippenvraag. Waren de kippenvraag. Wat was het ook alweer, die kippenvraag? Welk deel ja, sterker mag? Links, links of rechts? Heel, uh, ja. Linkerbeeld was zachter. Ja, de vragen zijn goed hè? Ja, die vraag was toen goed. Nou, Annie, ik vind het ongelofelijk, want er bellen honderden ja, mensen... Man. en je bent gewoon weer de laatste. Echt hè, weer gewoon. Ben je klaar voor de vraag? Zeker. Je weet hoe het werkt. Ja, want je was vorige ja, week ook in huis. Ja. ja. Als je het goed hebt, dan vindt iedereen sushi. Heb je het fout, dan vindt helemaal niemand. Oké, okay, let's go. Nog één, één keer, Wanik. Ik zie echt alleen maar blikken van ongeloof dat je gewoon de weer kan. bent. Dit dit is, deze ja, kans is ik... zo klein. Dit is dubbel <laughs> geluk, ja, geluk. of pech, maar net hoe je ja. het ziet ook, hè? Ja, ik weet niet. Het is gewoon opeens. <laughs> Komt hij? Hij is lastig de vraag. Oh. Wat ligt er meer in de Sahara? Zand of stenen en grind? Oh, zand denk oh, nee! ik. Oh, nee. Ja, dit is zo vervelende instinker. Er ligt dus meer stenen en grind in de Sahara ja. dan zand. Nee. Ja, er ligt maar 25% zand in de Sahara. Dan oh, <laughs> Niek. No, no, Tot volgende week. Tot volgende week.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 50 jaar weer bericht. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Het is een uh, graad of 10. Dan morgen is het uh, ja, herfstig met uh, geregeld zon wel 15 graden verkeer Yelter. 92 vertragingen. Dit zijn ze langer dan 6 minuten... en die met een bijzondere oorzaak. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Eembrug en Hoevelaken 34 minuten. A2 maarsen Bos voor Nieuwegein-Zuid... op de parallelbaan door een ongeluk, een file van 11 minuten. En op de A2 Amsterdam ouderrijn tussen Apkoude en Maarsen... daar 49 minuten. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Rosmalen... drie kwartier door een ongeluk. A4 dinterloord antwerpen tussen Tolen en Zoomland... door een ongeluk een half uur file. En op de A12 utrecht Oberhausen tussen Grijshoort en Duiven... drie kwartier. De A15 van Hardingsveld-Giessendam, daar 42 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Lunetten daar 52 minuten. A32 ereveen meppel tussen Wolvega en Steenwijk, 21 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Schaarsbergen, 6 Flitsers op de A2 bij Vught bij 122.7. De A15 bij Hoogvliet bij 47.4. De A37 bij Zwarte Meer bij 39.5. En de A50 bij Heerden bij 224.9. Laatst op de A73 bij Sint-Odelienberg bij 12.9. Jouw hits hoor je op 538. David Kedda. Ronde. Sam Veld en Rita Ora. Jouw hit, jouw 5 3 When the day stops, hurting and the rain has dried. I know you're the person I want by my side. Scuttle in my heart, go free and dive in line. Cause love and heartbreak, they walk in line. And nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. We're Taking it slow Cause we all got demons Yeah, we all got ghosts But every time I've broken down You pick me up Yeah, you put back all the pieces I saw that I'd lost Yeah, nobody can love me like you But that means you got the power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 En how do I say goodbye? 538. Middagshow met Frank. We gaan de lijnen weer opengooien. We hadden Cindy net aan de telefoon, hè? Die is bevallen in de auto in België. En de man wist gewoon precies wat ze moest doen. Nou ja, ongelooflijk. Ja, dat knap. is zo knap. Maar ik moest even aan mezelf denken. Ik heb zo vaak dat ik niet weet wat ik moet doen. En ik heb het, uh, ik denk een week of twee, drie geleden met iets gehad. En als, dat... Ik, ik, moet het, ik ben zo uitgelachen thuis en ik, het is, ik ga het gewoon nu zeggen ook, lach me uit. Ja? En, en, en, ik, en ik dacht, ik ben veertig, heb ik dit dan nog nooit gedaan in mijn leven? Waarom weet ik niet hoe dit moet? Ik kan dit niet, ik weet het niet. Ik moest een blik openen. En dat kon je niet. Ik had een blik openen. Haal op. Ik had een blik. Ja. Ik, en er zat zo'n draai ding op. Maar dat kan ook haast niet misgaan. Hoor. De, hè? Nee, dat kan onwijs misgaan. <laughs> nee joh. Ik, heb, ik, ik kan geen blik openen. Oh, waanzinnig. Ja. Ja. En ik dacht: heb ik dat dan nog nooit gedaan in mijn leven? Blijkbaar heb ik nog nooit een blik geopend. Ja, het in mijn is leven. iets waarbij dan vaak, ik ken, ken dit soort situaties, wel iemand anders in de buurt die dat dan die gedaan heeft. Dat heeft dan ja, eventjes, of er die, je of Je even ja. hebt het niet gedaan, nee, dat snap ik ook wel, maar het is gek dat je het niet kan. Hè? Ik heb twee weken geleden voor het eerst een blik geopend. <laughs> Ik, ik kon het niet. Oh, wat zat erin? <laughs> uh, 0909 3000 538. Uh, ja, wanneer denk jij van, joh, ik kan dit helemaal niet? Hoe werkt dit? Wat ben ik eigenlijk dom? Het is heel erg dat ik het moet toegeven, maar ik heb het bij de wasmachine. En ik, weet je, ik roep elke keer weer, mijn vrouw, omdat ik dan daar sta, ik daar en ik. Het gaat of in het verkeerde dingetje, of ik doe dit weer verkeerd. Ik denk verkeerde we inderdaad. Ook verkeerde dingetje. Nou, het, weet je wel, dan is het of in het ontkalkingsdingetje of er zit nog iets. En elke keer krijg ik een soort van kortsluiting van waar moet het nou in? Ik doe het altijd verkeerd. wat doe jij in de, in, de, in de ontkalking dan? Ja, dat is een goede. Of het wasmiddel of dit zit weer verkeerd. Het, is, het gaat altijd mis. Je doet het wasmiddel in de ontkalking? Ja, in, in, in, een ander, in een ander sleufje wat er dan in moet. Ja, of de wasverzachter heb je dan ook nog. En het lukt me gewoon niet. Ik loop vast. Het gaat niet goed. Maar dat is ook omdat er een soort angst zit. Het is zo'n opluchting. Ja, we hebben het allemaal misschien wel, ja. ik, ik dacht, ik, ik dacht ja. dat ik stom was met mijn me nee. mevrouw. Nee, oh, Frank, oh, gelukkig. ik kan wel even doorgaan. Nou, kom maar door. 0909 3000 um, Wanneer dacht jij voor het laatst, joh, ik weet helemaal niet hoe dit werkt. Helemaal niet, <laughs> eigenlijk helemaal niet, maar je wil ook niet dat mensen erachter komen. Hoe moet dit eigenlijk? Uh, ja, bekend maar, wees eerlijk. Ik ben benieuwd of er iemand wil bellen. 0909-3000-538. Nou, dan gaan we nu even wachten tot ja. hij wel belt. Misschien is dat mensen ineens vergeten hoe ze moeten bellen. Kan ook nog, hè? <laughs> dat lukt ineens ah, daar keer, ja. Ah, gaan ze al, hoor. We moeten al het eerste minuutje door doen, zo. Met vraag. goedemiddag. goedemiddag. Hoi, um, hey, ik krijg de koek... Hi, ik ben Marjan. Hé hey Marjan, wanneer dacht jij voor het laatste? Ik kan dit helemaal niet. Ik krijg de koeker niet aan. De kokker. Nou, dat lukt mij ook niet. Dat is, dat is er wel eentje. Moet je twee keer drukken en dan draaien. Ik, ik snap hem hoor. Middag show, 538. Met Diana. hoi. Hoi. Wanneer dacht jij voor het laatst? Dat kan ik helemaal niet. Nou, dat dacht ik eigenlijk niet. Maar ik dacht net van... wat is het ontkuikingsbakje in de wasmachine? Ja, en het is zo'n voor de wasverzachter zit een apart bakje. Dat is hem, denk ik, ja. Oh ja, Hij haalt zelfs de vaatwasser ja, en de wasmachine hey, man, dat door is elkaar is heen. Ja, goed dat je belt. <laughs> ja. Met Frank, goeiemiddag. Hé, hey, maar Danielle. Hey Danielle. Wanneer uh, dacht jij voor het laatst? Dit kan ik helemaal niet. Toen ik twee weken geleden voor het eerst mijn autobanden opgepompt heb. <lacht> en dat heb ik al uitgesteld sinds mijn negentiende. Dus ik heb het 23 ja. jaar vermeden. Dat is er wel een beetje. Ja. Heb je heb heb heb heb heb je mond tegen het Tutje gezet? Nee. <lacht> nee, maar ik heb wel 2 euro erin gestopt. omdat ik niet wist hoe lang dit zou duren. Oh. <lacht> dat kan echt een kwartier volgens mij. Hallo met Frank. Ja, goedemiddag maar Bart. Hé hey Bart, zeg het maar. Ja, het bijhouden van een agenda. Ik ben 47, maar ik kan nog steeds niet. Oh ja, ja, ja. ja. Mooi, dankjewel. je wel. Middagshow 538. Hé, hey, Miss Hanneke. Hé, hey, Hanneke, zeg het maar. Nou, ik ben 45 en ik ben er pas vorige week achtergekomen hoe ik een wc-bril moest vervangen. en Dat heeft me ongeveer drie uur gekost. Mooi klusje ook. Eer dat je dat ding los hebt van die pot. Oh die ja, nou dat zit aan de achterkant. Dat is, is waar zoeken. natuurlijk, ja. Ja, wat mooi, dankjewel. je wel. Ja. Met Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Bart Benen. Hé, hey, wanneer dacht oh, jij dit kan ik helemaal niet? Uh, gisteren de cv-ketel ontluchten. Oh. Oh. Ah, ah, ah, dat was echt een allerlei ah, ah, Oh, ik dat zou ik ook niet kunnen. <laughs> hey. Ik ben wel even dus ik verbrandde mijn poten, dus dat was oh, niet nee. alweer. Oh, dankjewel. <laughs> Middag show 538. Hallo? Hé, hey, ja, je mag het zeggen. Hé, hey, ja, ik word uh, agressief. Als ik een uh, vuilniszak moet openmaken, een nieuwe vuilniszak, <laughs> dan lukt me nooit. Nee. Ik kan het gewoon niet. Nou, het is ook lastig. Ja. ja. Er zit de opening boven ja, om onder? niet mee zitten, oké? Okay? Ja, Even dus... je vingers nat maken ook. Oké, okay, de laatste. Hallo met Frank. Ja, hallo Frank, met Michel. Hey. Ik uh, stond de afgelopen uh, zaterdagavond op de dansvloer. En toen dacht ik, hoe moet dit? Ik kan niet dansen. Ja, dat is vreselijk. Dat is ook een goeie. Mag ik er nog één bekennen, Frank? Ja, natuurlijk. Ik, hij schiet me nu pas te binnen. Ja. Ik heb laatst bij vrienden gestaan. en ik kwam niet door het kinderhekje. <laughs> ik, nou, die, was op, die ging op een gekke manier open en het lukte me niet. Jelt, het is, uh, het is nu genoeg misgegaan ja, is... met jou binnen een paar minuten. Ja. Oké, okay, we moeten er nog eentje doen. Met Frank! Hi, met Bart Hoogteiling. Hey, Bart, uh, wanneer dacht jij. dit kan ik niet? Nou, ik. Uh... Ik verzorgde content voor een uh, kampeerwinkel en we hadden iets van. Alu nou ja, ik kan het woord aluminium niet echt uitspreken. Het wat? Het, ja. uh, het woord. <coughs> aluminium. Nee, ja, laat me zitten. Hé, nee, maar nou wil ik het weten ook. Oké. Okay. Ik, ga het echt voor je, ik heb de tekst er ook bij, want ik dacht, ah, ik ga hem niet live op de radio prutsen, moet ik zeggen. <tok> ik doe het gewoon heel langzaam. Aluminium. Aluminium. Aluminium. Ready, toch? Oh, wat ben je geweldig, oh, Aluminium, ja. Oh, ik heb tranen in mijn ogen. Sorry. Ja, het ja, spijt me. Ik, uh, ja, nee. ik, ik kan er ook niets aan doen, joh. Nee, ik vind het zo dapper dat je hebt gebeld. Dank je wel, hè. Helemaal goed, man. Goeie show nog. Maar één woord. Oh. oh, wat heerlijk. 538. Met de nieuwste van Maxime Vroger. Soms denk ik bij mijn eigen zit het er nog in. Want oh, ik heb alles geprobeerd pakken en wat meiden, ik heb het naar mijn zin, heb ik naar mijn lesje niet geleerd. Ik ben een flirt en ik kan er niets aan doen. Van de een krijg ik een krap. En... Is gebeurd, oh. Ik ben een flirt, ik kan er niks aan doen. Je lijkt op Heidi Kroon, met wil je chop een nemaloon. De high is in de roen, vlakke dure katoen. En wil je deze avond overdoen? Ik zeg je staan in de disco, fire net de zippo. Bobos is koud met calipo, maar jij laat me smelten. Ik ga niet voor je liegen, kom maar verlaten de tent. Ey, pak je bissen, wak je hybride. Dat is veel stroom, stek groen, goede kool. Ik ben on een rol. Gewoon in stony, geen rode soul Koem louder geslaagd op de stunt school. Ik een flirt, en ik kan er niks aan doen. Een krap en van de anderen een zoening. ik ben een flirt. Het zit in mijn DNA. Mijn moeder zei altijd, ga nou je pa niet achterna Ik ga mijn pa achterna, kan er niks aan doen en zit in mijn DNA. En hey, ik ga mijn pa achterna, kan er niks aan doen en zit in mijn DNA. Hey, ik ga mijn pa achterna, kan er niks aan doen en zit in mijn DNA. Ik ga ja. mijn pa achterna, want ik ben een vleugel. Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou. <laughs> Zo meteen hier.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 Uitspraak in de zaak Peter R. De Vries weer vertraagd. 58 Nieuws ANB. Het proces over de mortel Peter R de Vries gaat nog langer duren dan gedacht. Dat komt doordat de zaken van drie nieuwe verdachten... samengevoegd worden met die van de vermoedelijke uitvoerders. Tegen hen werd in het voorjaar levenslang geëist... maar toen de nieuwe verdachten werden opgepakt... werd de uitspraak uitgesteld. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie hebben met een motie geprobeerd... om de kabinetsdelegatie op het WK-voetbal in Qatar sober te houden... Maar te vergeefs. Dat betekent dat koning Willem-Alexander en premier Rutte er in principe naartoe kunnen. Het is overigens niet duidelijk of ze dat ook echt gaan doen. Kamervoorzitter Bergkamp gaat toch nog eens proberen om een afscheid te regelen voor PvdA-Kamerlid Kadisha Ariep. Ariep is boos opgestapt als Kamerlid door een onderzoek dat tegen haar loopt naar grensoverschrijdend gedrag. Vera Bergkamp zegt er bij Ariep op te hebben aangedrongen om toch voor een afscheid te kiezen. We hebben vandaag ook contact met haar gehad om dat ook nog een keer te toetsen bij haar. En ik kan niet anders dan dat ik dat dan ook op een gegeven moment moet, moet respecteren. Ariep wil ook niet terugkomen om nog even gedachten te zeggen: Gelderland gaat op wolven schieten met paintballs. De bedoeling is dat ze zo schrikken van de kogeltjes met verf dat ze weer net zo schuw worden als eerst. Vooral op Nationaal Park De Hoge Veluwe komen wolven nu gevaarlijk dicht bij mensen. Wanneer de Eerste toezichthouders rondlopen met een paintballgeweer is nog niet duidelijk. 538 weer nog vanavond en vannacht. Vooral in het noorden een bui en een minimumtemperatuur van rond de 10 graden. Morgen periode met zon en minder wind bij 14 of 15 graden. En meer over het weer lees je op weer.nl. En dan verkeer, Jelten. 68 files, dit zijn ze langer dan 13 minuten en die met een bijzondere oorzaak. Het is druk. De A2 Maarse Den Bos voor Nieuwe Gijn Zuid op de parallelbaan. Staat door een auto met weg een file van een uur. A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en nieuw op 18 minuten en de A4 antwerpen voor Bergen op Zoom Zuid door een ongeluk 13 minuten. A4 Den Haag Rotterdam tussen Plaspoel Polder en Delft door een auto met pech een half uur file. A9 Alkmaar Diemen tussen Schiphol Oost en het AMC Ziekenhuis door een ongeluk een half uur. En de A12 Utrecht Oberhausen tussen Grijzoord en Duiven daar een uur. A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Delft-Noord en Elverschie 31 minuten. A20 groep van Holland-Schouda tussen Schiedam-Noord en Krooswijk 34 minuten. En de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Lunette een uur. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 40 minuten. En flitsers zijn er ook nog op de A2 bij Vugt bij 122,7. Op de A15 bij Hoogvliet 47,1. De A37 bij Zwarte Meer 39,5. En de A50 bij Heerde bij 224,9. Laatst op de A73 pas op bij Sint-Odilienberg bij 12,9. Wil je het zo meteen al doen? Het ja, is dinsdag, ik, nou, ik ben blij dat je erover begint, want ik heb het wel gemist tot nu toe. Wat leuk! Ja, vind ja, je, het, het voelt toch een beetje als mijn kindje. Nou, ik oh, ben blij dat je enthousiast hebt reageert. Uh, nou, dan zoeken we een kandidaat. Ja. Dan gaan we het zo meteen weer spelen. Is het Martien of een kind van tien? Gisteren hebben je de meilandjes gezien natuurlijk. Ja. Uh, ja. Je mag dan raden, is het een uitspraak van Martien of van een kind van tien? Het is niet makkelijk. Het is zeker niet makkelijk. Het is niet makkelijk. We zoeken leuke kandidaten. Dus voldoe je daaraan? Ben jij een leuke kandidaat? Spontaan. Laat het even weten via de app.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 Doe de leefkrachtwijzer op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel Fit. Ja, ja! 538 Middagshow met Lost Frequencies. Zometeen na 5 seconds of summer. Dit is complete mess. You won't know what I... Twitter en de questions op 538 in de middagshow. We gaan het doen op vele verzoek. Ja, nou zeker ook op mijn verzoek hoor, ik vind het heerlijk. Het is de derde editie van Is het maar 10 of een kind van team. Ja, want ik uh, moet... Uh, nou ja, in het begin een beetje verplicht meekijken met, uh, met Chateau Meiland... op SBS, iedere maandagavond, Maar ik ben hoekt. Ja, maar dat is een beetje het gevaar van fan. dit soort dingen. Ja, je ja, gaat ik er, ben Ja, ik ben verslaafd. Je gaat ervan houden, ja. Uh, dus ik zit echt te genieten iedere maandagavond. En uh, iedere dinsdagochtend uh, klim ik in alle uh, afleveringen van Martin Meiland... van de Meilandjes, op zoek naar uitspraken van hem. En dan is aan jou de vraag, is het Martin of is het gezegd door een kind van tien? Dat is de een van de twee. En dat is niet makkelijk. is niet makkelijk, zeker niet makkelijk. En we gaan editie nummer drie spelen hier vanmiddag. Romee, goeiemiddag. Goedemiddag. Hey, welkom. Je bent de kandidaat. Hartstikke leuk. Ben je een beetje leuk? Nou, dat weet ik niet. Dat zijn jullie, hè? Uh, ik ben tot nu toe niet ontevreden. Ah, dat is, nou, dat is in ieder geval fijn. Jij klinkt perfect voor ja. is het Martien of is het een kind van tien. Volg je alle afleveringen? Zeker, we missen er geen een. Oh, Oh, dat is een voorsprongetje. Dan moet dit een makkie ja. voor jou zijn. Oh, nou, laten we lopen dan, hè? Uh, dit is wat we doen. Ik uh, leg een uitspraak voor... en dan moet jij raden, is het maar tien of is het een kind van tien? Nou, helemaal goed. Ben je klaar voor de eerste? Ja, zeker. Komt ie. Ah. Dit is gehakt. Dat is altijd in een broodje. Ik heb nog nooit een broodje gehad... Met haring. Aan jou de vraag. Is het Martin of een kind van tien? Het is een kind van tien. Een kind van tien. We gaan luisteren. Het is gehakt. <lacht> er is altijd een broodjes. Ik heb nog nooit een broodje gehad met haring. Ook <lacht> haring. <haring> Romé, dat gaat niet goed. Nee. nee. Ik moet je nu wel, kan je wel, uh, nu op de helft van het spelletje zijn zeggen... dat je eigenlijk altijd wint. Dat je eigenlijk altijd wint, maar je gaat niet lekker? Nee. Oké, okay, je, kan, je, kan, je kan jezelf herpakken nu met opgave nummer twee. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, komt Vragen Vraag aan jou, is dit Martin of een kind van tien? Ik ga een nieuwe huid doen. Ik laat mijn oude huid los en dan komt er iemand langs en die gaat het dan helemaal vernieuwen. Oh, er liggen allemaal beestjes. Wil je de opgave nog een keer? Nou, dit is Martien. Is dit... <laughs> verder heeft er niemand een nieuwe huid nodig daar, toch? Jij denkt dat dit Martien is en niet een kind van tien? Nee, want verder heeft er daar niemand een nieuwe huid nodig, toch? Wij gaan luisteren. Ik ga een vernieuwingshuis doen. Ik laat mijn oude huid los en dan uh, komt er iemand langs. En die gaat het helemaal vernieuwen. Net als bij een... Oh, er liggen ook allemaal beestjes. Jammer! Roe je hebt gewonnen! Hij ah, was goed al. Hij was echt heel leuk. Ah, ja, hij was top. Je kon merken dat je iedere dag kijkt. Nou, dat is fijn. Vond je het alleen? Nou, dus de linker en dan ben ik op de televisie natuurlijk. Nee, dat is waar. Ja. Maar je hebt natuurlijk de best of en daar uh, nou, goed. Wel terugkijken. Terugkijken, ja. YouTube filmpjes. Uh, je krijgt een 50 jaar prijzenpakket. Nou, hartstikke leuk. Vond jij het leuk? Jazeker. Wij ook. Dankjewel. Hey, fijne avond. Doei. Het is de middagshow. 5, 5, Frank hoort je in de middag. 3, 3, je krijgt hier een gratis glimmer. 8, 8, wat jij alleen moet doen. Zet je radio maar hard op. 5, 3, 8, De middagshow. Met Frank Daan Waarom We nu Bumpy Ride. Het is de middagshow. I wanna boom bang bang with your body, oh! Yo. We gonna rock.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 In de strijd om je hart te winnen Zo ging het als ik hem goed herinner Ik was helemaal de kluts kwijt, helemaal weg Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed Ik zag een toekomst, ze liep me zitten Als ik me goed herinner Mijn hart, dat is 538 middagshow met Frank. Het is 9 voor half 7. De quote 500 is weer uit. Even lekker meekijken met al die mensen die veel geld hebben. Ik heb hem uh, bijna altijd uh, op de wc. En dan, uh, dan ligt hij bij mij in het bladenbakkie. Ja. En ik, ik pak hem er toch gedurende het jaar regelmatig uit. Ik vind uiteraard... zo'n vakantieding. Ja, ik ga er Schiphol. Lekker... Even de quote 500 halen. Lekker houden. bladeren en zo'n ja. dikke pil altijd. We gaan even bellen met uh, Paul van Riesen, hoofdredacteur van de Quote. Paul, goedemiddag. Hoi, oh, goedemiddag. Hey, nou, we hebben natuurlijk een inflatie, torenhoog, uh, oorlog in Oekraïne. Het zal wel niet al te best gaan met die rijke mensen. Nou, je zou bijna medelijden met ze krijgen, want uh, waar ze vorig jaar 18% procent rijker werden... Uh, is het dit jaar nog niet eens 5%. Procent. Uh, dus dat houdt de inflatie niet bij. Dus uh, oh. ja, technisch gezien worden ze armer. Oh. Maar uh, in, uh, in echte euro's gerekend worden ze wel weer rijker gewoon, hoor. En Paul, wat valt er allemaal op dit jaar? Uh, nou, er zijn een aantal uh, leuke nieuwe binnenkomers. Uh, Max Verstappen, die racet binnen op uh, plaats 500. De jongste, quote 500, lid ooit. 25 jaar is hij nog maar. De hekensluiter, met hoeveel? Uh, 120 miljoen heeft hij. Wow. Ja. ja, dat heeft hij knap gedaan. Een uh, paar plaatsjes hoger vinden we prins Bernard van Oranje. Dat is een racemaatje natuurlijk, want die heeft het uh, Formule 1 circuit in Zandvoort. Ja. Uh, die is goed voor 125 miljoen, dus dat is, uh, dat is ook wel leuk. Dan zijn er nog eens uh, wat meer van Oranjes in deze lijst. Want we hebben natuurlijk de koning in zijn familie en we hebben ook uh, prinses Mabel. Uh, en nu is dus ook Bernard hartstikke gezellig. En uh, hoe ga, waar Mabel er geld mee verdient dan, sorry? Ja, Mabel die, uh, die heeft een groot belang in betaalbedrijf Atien. Uh, uh. Dat heeft uh, haar man uh, ooit gekocht en dat heeft zij georven. En de, en de dj's, hoe gaat het met de dj's? En dan heb ik het niet over de radio-dj's, want die komen nee, nooit nee, in de groep. Je, uh, je moet een beetje doordraaien. Jo, ja, ja, we zijn gewoon nieuw. de loondienst hier. Ja, nee, we hebben er eentje op de lijst staan. Dat is uh, DJ Chesto, Thijs Verwest. Uh, ja, hij heeft toch weer een aardig jaar gedraaid, uh, letterlijk ook. Uh, ja, hij kan natuurlijk weer naar uh, feestjes en festivals. Dus uh, uh, hij is weer ietsjes rijker geworden en uh, heeft nu maar liefst 180 miljoen achter oh. zijn naam. Kaching! Hey, en wie valt nou het meeste op? Wie heeft nou het beste verhaal? Dat je zegt, dat is ongelooflijk. Die kenden we een paar jaar geleden niet. En nu in één keer staat hij hoog in de lijst. Nou, wat ik wel grappig vind he, om te zien in die lijst. Is uh, uh, dat je het eigenlijk uh, best wel heel erg snel kan verdienen. Dus er staat bijvoorbeeld een jongen op van 32. Uh, die is drie jaar geleden met een bedrijf begonnen. En dat is inmiddels al 3 miljard waard. Zo, wat doet hij uh, dan? Ja, dus dat, dat doet hij wel knap. Wat, het, uh, ja, verder, uh, wat doet hij dan om het wat, zeg je? Wat doet hij dan? Ja, dat is, uh, hij koppelt uh, werknemers aan uh, bedrijven internationaal heel groot. Maar gek genoeg doet hij het wel vanaf zijn zolderkamer. Hè? Uh, ja, uh. ja, bizar verhaal. Uh, dus uh, zo snel kan het gaan. En ja, dat zie je in de, in de top ook. Er staan eigenlijk uh, drie jongens van 40 jaar en jonger uh, tussen de 47 miljardairs. Mm. Uh, en die hebben het allemaal uh, ja, vanaf start opgebouwd. Dus uh, er is hoop. Hoe is het met, uh, met de thuisbe thuisbezorg, meneer? Dramatisch. Ik weet niet of je al uh, plannen hebt voor het eten vanavond... maar uh, bestel alsjeblieft even via zijn site. <lacht> is zo uh, zo erg, jongen. Ja, het is... Ach, ach, ach, die arme man. Ik uh, hoop dat hij zelf nog kan eten. Nou ja, goed, zo erg is het ook weer niet. Maar hij is uh, drie kwart van zijn geld kwijtgeraakt het afgelopen jaar. Uh, vorig jaar was hij nog goed voor 1,2 miljard, serieus geld. En nu, uh, uh, ja, hij toch een beetje, uh, beetje ergens onderaan. Uh, 285 heeft hij nog maar. Ach, gewoon dus, een hoop maanden voor hem dus uh, ja, dan. Supersneu, ja, heel veel. Zullen we de top 3 even doornemen samen? Ja, kunnen we doen. Uh, we beginnen van onderaf natuurlijk, hè, voor de spanning. Uh, op 3 vinden we uitzend tycoon Frits Goldsmeding, dat is de man hmm. achter Randstad. Uh, op nummer 2 Ralf Zonderberg, uh, dat is de man achter Luxaflex, de ramenkleding. Zo. En op nummer 1, ja, we hebben haar kas. allemaal wel eens respect, denk ik. Mevrouw uh, Charlene Carvalho Heineken. Ah, nou, ah wat Hoeveel ja. heeft ze? Uh, 12,8 miljard. Hé, hey, even, want we zijn straks om zeven uur klaar met de show. Moeten we John de Mol nog een factuur sturen voor deze show? Of zeg jij, <laughs> kan, hij niet hij kan... Kan, kan hij niet meer leiden? Hij kan het nog net leiden. Hij is nog steeds een meervoudig miljardair. Maar hij wordt wel wat armer. Dus uh, uh, ja, dit, je kan hem natuurlijk een factuur sturen. Maar je uh, kan ook zorgen dat hij wat extra geld verdient. Hé, hey, en uh, dit jaar, hoe vaak is de redactie gebeld door rijken... die er juist wel in willen of niet in willen? Nou, we hebben wel weer een paar tips gehad... waarvan we vermoeden dat die misschien wel van de Rijken zelf komen. Ja. Uh, maar uh, ja, wat wel eigenlijk een opluchting was dit jaar... is uh, dat we geen uh, bezoek hebben gekregen van Peter Gillis. Oh, oh, joh. Ja, ja. Die heeft zich er uh, kennelijk toch bij neergelegd... dat hij echt niet in, uh, in de quota van thuis hoort. Uh, ik weet niet of uh, Nicole weer een quota 501 voor hem uh, aan het, uh, in elkaar aan het flonzen is. Dat deze voorgaande jaren wel. Ja. Maar uh, Peter, uh, Peter hebben we niet gezien. En hoe, hoe is het dus... met de Jumbo-baas? Want daar is natuurlijk een hoop om te oh, doen. Ja. Die staat ook altijd bij jullie in de lijst. Zie je? daar financieel ook wat van terug, van die ellende? Nee, nee, nee, nog niet. Nou ja, kijk, uh, ik denk dat we allemaal uh, gewoon onze boodschapjes blijven doen uh, op de plek waar we dat gewend zijn. Uh, en uh, dat concern, dat, uh, dat rijdt nog steeds aardig door. Uh, ja, hij is nu natuurlijk heel lipjes uh, teruggetreden als topman. Uh, maar, uh, nee, ja, geld zat daar rond. Uh, daar hoeft zich geen zorgen over te maken. Hij zal zich een uh, hele goede advocaat kunnen veroorloven. Want uh, de familie is goed voor 2,9 miljard. Ach, dus uh, daar hoef je niet ja. veel zorgen over te maken. Nou, als je geen belasting uh, ja, dan uh, maar doet Max Verstappen ook niet, hè? Nee, dat is, is waar. Ja. ja, die zit lekker in Monaco. Oh, lekker weer. Uh, Paul van Riesen, hoofdredacteur van de quote. Uh, de quote is weer uh, te verkrijgen. Wat kost die? Uh, 22,50. Oh, ja, ja, ja, ja. Alles wordt duurder, jongens. <laughs> Paul, dank je wel, hè? Graag gedaan. doe. You'll be the saddest me. of me. I part of me. That will never be mine It's obvious Tonight is gonna be the loneliest There's a few lines that I have wrote In case of death, that's why I'll see it tonight is gonna be the only It is spot of me.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 A lovely place for you and me. Living up late. Oké, jong te ver ouder. Yeah. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Oh. Spread love in plaats van online hates. Yeah. Living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 538 weerbericht. Vanavond en vannacht trek erbij over het land. Het is een eh, graad of 10. Dan morgen is het herfstig. Met regelt zon en 15 graden. Verkeer dan, Jelten. 48 files nog. Dit zijn ze langer dan 5 minuten. En nu met een bijzondere oorzaak. De A2 Amsterdam Oude Rijn tussen Vinkerveen en, en Utrecht Centrum. 50 minuten. A4 Amsterdam Den Haag. Tussen De Hoek en Nieuw-Vennep door een ongeluk. 17 minuten. En de A4 Den Haag Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en de Keteltunnel. 46 minuten. A4 Den Haag Rotterdam. Voor Vlaardingen Oost. 5. De A9 Amstelveen Diemen. Oost en het AMC Ziekenhuis door een ongelukken file van 17 minuten. En de A9 Alkmaar Diemen voor Amstelveen Oost 41 minuten. A10 Koenplein Amstel tussen Durgedam en Amsterdam Rivierenbuurt een half uur. A10 Watergaasmeer de Nieuwmeer voor Amsterdam Rivierenbuurt een kwartier door een ongeluk. En de A12 Utrecht Arnhem tussen Grijswoord en Arnhem Noord een half uur. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Lunetten 38 minuten. En flitsers op de A12 bij Duiven bij 137,8. Ook op de A12 bij Utrecht bij 61,5. De A15 bij Hoogvliet 47,6. En de A 37 bij Zwarte Meer bij 39.5. De A50 bij Heerde 224.9. En de A73 bij sint odilienberg bij 13.2. Jouw hits hoor je op 538. Armin van Buren.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 like a daydream. Don't say I didn't say I didn't warn ya Taylor Swift en Blank Space, Radio 538, middagshow met Frank. Zometeen nog Mike hier met de woordgrapjes. En vandaag groots in het nieuws, dat er een ja, nieuw seizoen komt van heel Holland Bakt. Ah, waanzinnig. Gaan we even doen. Ja, dat is helemaal ja. Hoor, André ja, van Duin. Ja? Wie deed dat, Frank of Jelt? Ik was het, Frank. Oké. Okay. Helemaal buiten adem nu. Ja. Ja. Doe jij even een eerste vraag, Jelt? Ik kan niet meer. Wat fijn dat heel Holland bak terugkomt. Nou. Ja, leuk hè. Het is alweer het tiende seizoen. Ik heb dus de eerste twee, drie jaar Martine het nog gedaan. En uh, malen met elkaar hebben we er ook wel elf gemaakt, maar wel extra uitzending ook gemaakt. Maar goed, het is dus tiende jaar. Ja, hartstikke leuk. Wat vindt de weegschaal daarvan, André? <lacht> nou, mijn weegschaal vindt het prima, want ik <lacht> ben niet zo'n snoeper. Maar uh, okay. de weegschaal van Jannie en Robert, die, uh, die is er wel klaar mee. <lacht> is het een leuke klus? Ja, het, is, ja, het, is een, nou ja, het is een hele lange klus vooral, hè? want ik heb daar niet zoveel te doen. Ik moet af en toe zien hoe laat het is. En dan uh, lopen er wel een beetje mensen langs en zeggen, hoe gaat het ermee? En ik probeer hier en daar een grapje te maken met ja, die ook en, dat, en de aankondiging. Het is alleen lange dagen, want het begint al morgens om 8 uh, uur en dat duurt het een uur of acht s'avonds. En dan is het uh, heel, uh, veel wachten, maar een beetje rondlopen te kijken. En dan heb je iPhone een beetje en spellen en zo. Even een broodje eten, een kopje koffie. Het komt de dag wel op. Het is eigenlijk, ja, qua klus is het niet zo'n interessante of niet zo'n moeilijke klus. Je hoeft er niet te repeteren, niet over na te denken eigenlijk. Je gaat er naartoe en je ziet wel wat er gebeurt. Is door het programma niet ook het niveau van bakken in Nederland enorm omhoog gegaan? Ik heb geen idee, maar het is, uh, ze, zeggen altijd, uh, ze zeggen altijd, in Engeland wordt het beter gebakken dan hier. Hè? Want ja, dus die Engelsen hebben natuurlijk een bak pra, dak, uh, hoe heet baktraditie. Ja. En dat hebben wij niet zo in Nederland, maar het, uh, ja ik vind het in ieder geval altijd wel omhoog. Janny Roberts is er erg enthousiast over altijd. Ik, ben, ik ga dus helemaal niet over de, over de gebakjes, ik loop er alleen maar doorheen. Ik heb de, af en toe neem ik een klein foutje mee, maar ik heb niet zo'n uh, oordeel over die dingen. En bovendien ben ik geen zoeterkamer Maakt het voor jou nog uit of het op zondag of op zaterdag wordt uitgezonden? Want volgens mij gaat hij nu weer terug naar zondag, hè? We gaan nu weer aan de zondag. En heel fijn, want we beginnen vlak voor de kerst. Dus sowieso een mooie baktijd natuurlijk. En uh, ik ben blij dat die binnen zondag. is. zit de zondag meer aan een, een baktijd. Dat was ook een beetje de traditie, of traditie de afgelopen tien jaar is het zo geweest. En ik vind de zondag een betere dag daarvoor. Zaterdag, dan ga je niet bakken, lijkt mij. Dan zit je aan de en aan, aan de nootjes en de bitterballen. En niet meer aan de uh, gebakjes. En André, heb je hem nog gedaan deze week? Wie? Nee. De vogeltjesdans. <lacht> de vogeltjesdans. <lacht> Nee, ik heb hem niet gedaan volgens dat. as. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is, ja, is natuurlijk een, uh, een onverbindelijke hit. Hè. Het is een oorwurm, zeg maar. Het gaat ja. er niet uit. Maar jouw uh, partner Fernando, die heeft, een, uh, die heeft een prachtige prijs gewonnen. Ja, ja ja, nou ja, prachtige prijs gewonnen. Ja, toen de dansje gemaakt en toen was die uh, 18 of 19 jaar in begin Zijn moeder die zong altijd in de koortjes mee, daar met Johnny Moes. En die zei, oh, jouw zoon kan er iets van de dans, maar ik een dansje maken. En zo is dat ontstaan. Hij heeft het ook geloof ik in, in 10 minuten in elkaar gezet. En met, het is ook vrij simpel dansje natuurlijk, maar ja, dat werd zo hit. Maar dat is ze dus toen nog niet. Ja, maar als, als jij de choreograaf bent van de vogeltjesdans, André... Ja, dan ben je klaar. Ja, ja. ja, jij bent ik. niet meer de grootste ster thuis. Nee, nee, ik heb een miljoen cellen thuis zitten, die had ik er Maar zover was ik nog niet, nee. En even in de bakhoek blijvend, uh, wordt er ooit een bruidstaart gebakken? Want daar waren van de zomer de roddels even over, hè? Uh, nee, oh, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, maar dat is dan op zo'n, zo ...première of zo, dan loop je langs en er staat dan staan er van... ...die journalisten... Uh, uh, ...dat weet je maar nooit, hè. Nou, en dan staat er gelijk ietsje ik Heel heel Holland bakt, vanaf zondag 18 december... ...half negen te zien op NPO 1... ...en dan met speciale uh, vernoeming natuurlijk... ...dat het weer terug is op uh, zondag. Dames en heren... Ja <nies> André van Denen. and 538, hey! Maaike! Daar heb je Maaike. Zuster Maaike met een grap. En als je die niet meteen snapt, bel dan George snap de kloenie. Oh, Maaike. Daar is er weer, zuster Maaike! Elke zo'n fijne applaus. Ja, we zijn ja, ja, wel gemeend. We zijn blij dat je er weer bent. Ja, nou, Ik nou, zes zet een speciaal de radio aan voor jou. Denk ik ook, ja. En ook mensen zetten de radio uit voor jou. Ja. Nee, nee, nee, nee, gillend. Radio stilte. Uh, heb je weer leuke grapjes ja, meegenomen? Zeker, zeker. Waarom hebben de leden van de band geen haar meer? Nou? Ze zijn muzikaal. Ja. Hoe luisteren gevangenen tijdens gesprekken? Hoe luisteren gevangenen tijdens gesprekken? Geboeid. Ja, ja. Wat is het belangrijkst van huwelijk in het buitenland? Vertrouwen. Ik heb aan de klusjesmannen gevraagd of ze of ze even pauze willen zijn. Ze zeiden nee, we stukken door. Ja, wel leuk. Ik zag trouwens de laatste molden mijn tuin lopen. Dat verklaart een hoop. <tieden> <tieden> te kijken.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 I'll never be a saint no way a chair and the corner is my place i stay i shake and i think about the powers it play the powers it play and the kids at the doctor for doom for the start the child in the basement face of the pavement oh what a statement love is embracement love is a constant love is a basis he cannot be she cannot be they cannot be changed but keep on praying goodbye Oh, the misery. Oh.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 Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Yeah! Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Er zit meer achter werken met gedetineerden? want